In Nederland worden momenteel 10 mensen per dag met Mexicaanse griep opgenomen in het ziekenhuis, van wie één op de IC. Dat zei minister Klink in Goedemorgen-Nederland. Van de 34 miljoen bestelde griepvaccins komen er dit jaar 10 miljoen beschikbaar. Dat is genoeg voor alle risicogroepen. Maar Klink verwacht dat ook groepen kinderen ingeënt moeten worden, omdat kinderen meer dan gemiddeld vatbaar zijn voor de Mexicaanse griep. Volgende week geeft de Gezondheidsraad daarover advies. Voor de eventuele vaccinatie van kinderen zijn op korte termijn 2,7 miljoen vaccins beschikbaar. Dat is genoeg voor zes leeftijdsjaren. Alle kinderen van 0 tot en met 5 kunnen ermee worden ingeënt. Als er bijvoorbeeld ook pubers gevaccineerd moeten worden, dan zijn er niet genoeg vaccins. In Aken is het proces tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren begonnen. Boeren is zelf aanwezig. Hij zit in een rolstoel achter gepanzerd glas. De 88-jarige oud-SS'er heeft tijdens de oorlog drie Nederlandse burgers vermoord uit wraak voor aanslagen van het verzet. In 1949 kreeg hij in Nederland bij Verstek de doodstraf. Het weer in het noorden, mogelijk wat regen, verder droog en wat zon. En het wordt dan een graad of 14. Morgen en vrijdag een zonnige periode en 15 graden, maar in het weekend gaat het weer regenen. Dit was.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 O amor tem dessas fases mais e é bom para fazer as pazes.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 Uh, ja, programma loopt nog. Hè? Dus je moet eigenlijk ja. nog eerst kijken hoe zich dat ontwikkelt en uh -huh. hoe die vrouwen hoe, wat het karakter van die, die vrouw is. Want dat weet ik nog niet echt. Daar heb ik ze nog te weinig voor kunnen analyseren. Ja, maar ja, die boeren ja. was redelijk snel duidelijk. Maar, ja. maar die vrouwen maar moeten we nog even goed gaan kijken. Moet welk karakter uh... past daarbij? Ja en dat is als het goed is nu uh, begonnen. Hè? <laughs> oh jee. Nou dan zijn we die, ki die kijkers nu kwijt. <laughs> We gaan naar een uh, volgend nummer luisteren en uh, dat is een nummer Luca Mundaka van Hadias. Hadias que vem, sa vem e dias que vão e sa vão eu sei também só que passar. En e en zal e eu sei também, zoveel ik passar.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 Let's swim.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 En dat is een uh, nummer en dat is uh, August Day Song van King Brit Remix met Bebel Gilberto.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 ouwe wets En dat slaat ook, eerlijk gezegd, niet heel erg aan hoor. Ja. Maar het gaat de goede kant op. Er is natuurlijk een sterke tegenwerking. Mm -hmm. uh, onder andere vanuit de regering. Hè? Ja. Sterke tegenwerking. Maar uh, de, ja, je ziet toch wel. Merk, steeds merk jij meer. dat? Om daar even op in te haken: merk jij die? Uh, die, die